Ray Ree met het NOS-journaal. Burnouts spelen een steeds grotere rol op de werkvloer... en kosten bedrijven steeds meer geld. Dat zei Catalijne Joling, directeur van het kenniscentrum van Arbonet bij BNR. Werknemers met een burn-out blijven ook lang thuis, gemiddeld 242 dagen. Dat lange ziekteverzuim kost de werkgever gemiddeld 60.000 euro per ziektegeval. Joling wijst erop dat een burn-out niet van de een op de andere dag ontstaat... en dat er waarschuwingssignalen zijn waarop de gestreste werknemer en de werkgever kunnen letten. Als de risico's tijdiger worden gesignaleerd kan dat veel ellende en geld schelen. Geen Pijl roept mensen op om bij de Kamerverkiezingen niet te stemmen... op een partij die het associatieakkoord met Oekraïne... mogelijk toch wil laten doorgaan. Geen Pijl, een van de initiatiefnemers van het referendum op 6 april... vindt dat het de landelijke verkiezingen moet bijsturen. Geen Pijl wil mensen overhalen om niet te stemmen... op wat ze noemt democratieverraders van VVD, PVDA of D66... of op alle andere partijen die medeplichtig zijn... aan het negeren van de uitslag en het uitstellen van een antwoord op een democratisch referendum. De Marokkaanse koning Mohammed heeft een onderzoek aangekondigd... naar de dood van een visverkoper die vrijdag werd geplet in een vuilniswagen. De dood van de visverkoper leidde in het hele land tot felle protesten tegen de politie... Agenten hadden handelswaar in beslag genomen en weggegooid. Vanuit de verkoper probeerde de vis weer uit de vuilniswagen te halen. De pers van de vrachtwagen werd aangezet, mogelijk door de politie... waardoor de visverkoper werd doodgedrukt. Betogers verwijten de politie en de autoriteiten... in het algemeen willekeur en machtsmisbruik. Op sociale media gaat het gerucht dat de politie... smeergeld van de visverkoper had geëist. En dan het weer. Heldere periode plaatselijke mistbank vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het blijft droog, minimaal rond 5 graden. Morgen wordt de bewolking vanuit het noorden dikker. Er valt ook regen. Het wordt maximaal 14 graden. Na morgen wisselvallig, regen of af en toe een bui. Op woensdag ook wat zon, temperatuur ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 en toen konden ze voor minder dan de helft van het oorspronkelijke bouwplan... op hetzelfde perceeltje in de Metsgestraat. dus die synagoge bouwen. En die bouw ging razend snel. drie, vier maanden stond ja, het gebouwd. Ja, dat verbaasde ja. Nou, toen had Sandvoort dus een eigen synagoge. En dan kreeg je daarna dus ja, toch ook wel een erg grappige getouwtrek... dat die uh, Sandvoortse joden worden steeds mondiger en steeds zelfbewuster. En die zeggen, ja, die synagoge is van die badgasten die een paar keer per jaar komen...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 ...dat gebouw aan de Joodse gemeente van Zandvoort. Uh, hmm. En ze krijgen ook al het geld dat nog in is Nou, ze waren in ja. Zandvoort tot tranen toegeroerd dat die heren dat ja. ineens besloten hadden. Dus dat, uh, dat is een heel erg leuk verhaal eigenlijk. Uh, ja. En dat was ook de tijd dat ze dus hun eigen voorganger kregen. Dus Maurits ja. Frank, hè, die werd in 1925 bevestigd. Hmm. Ik onthoud het altijd tot dat datzelfde hetzelfde jaar als dat de passage afbranden ja.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 Uh, heel armzalig bestaan. Hij moest deze uh, Maurits Frank, hè, dat is mijn voorganger van de Joodse gemeente, laat ik maar zeggen. Die uh, moest uh, door allerlei bijbaantjes. Dus hij ja. was sjoumer, hij ging bij de slagerij keuren. Dat wist hij dan mm. hoe dat moest en zo. En ja. Hij ging ook uh, de weilanden in om bij de boeren uh, melk uh, te verzegelen. Dat dat koosjere en melk was. En zijn mooiste bijbaan was wel dat hij dus in, in zijn schuurtje op de kost verloren staat.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 Onderwijswetten voor het bijzonder onderwijs moesten dus de gemeente ruimte beschikbaar stellen voor identiteitsgebonden onderwijs. Dus, ja, dus ook de Joodse uh, de, dus de Joods, uh, naschoolse uh, godsdienstlessen vonden dus plaats in school D. Dus bij de tram, zeg maar, achter de katholieke kerk. Ja. Uh, en uh, ja, ik vind dat gewoon een mooi verhaal. Dat je, dus, je ziet echt grote.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 Dat was ook voor een van mijn drijfveren om die boeken te maken. Ook een geweldige rijkdom aan Joods leven gewoon. Mm. Zoals dat ook in een heleboel andere plaatsen uh, in Nederland was. Dus ik dacht, als ik het hier voor hier uitzoek... En dit is het toevallig net een, een boek in Scheveningen verschenen over Joods Scheveningen. Nou, Zandvoort en Scheveningen hebben enorme banden. Mm. En die hoogleraar van dat project die heeft ook al contact met mij gelegd. En dat ik het boek gelezen had. En dat zei: goh, wat zijn er veel gegevens boven water gekomen. En...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 Nee, ik geloof ietsje later. Uh, nou, ja. In ieder geval 20 augustus. Dat uh, was op de verjaardag van de opening van de Zienagoven. Waren daar bloemen gelegd? 17 augustus. 17 augustus, ja, dat klopt. Dat staat ook in het boek. Um, dus klopt het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 Nights until the Lord makes Jerusalem a praise. Jesus sworn it by his strength. If you lift up your voices and